Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Wim Rijken. Wij dachten. We dachten dat we naar het nieuws gingen, maar dat kan toch nog, hoor ik nu. Er was even een misverstand qua techniek. Tenminste, via de ruimte weet ik waar vandaan, maar we gaan naar het nieuws tot zometeen. ...hooking tot woedende reacties. Begin deze week ontsloeg de president de twee hoogste bazen van de politie... en zette hij het leger in om de criminaliteit te bestrijden. Honduras kan volgens de VN met een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld.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 AZ speelde bij Austria-Wien met 2-2 gelijk. De Alkmaarders speelden een voorsprong van 2-0. AZ staat nu tweede in de pool, achter Metallist Tcharkiv. Dan het weer. Wat regen of lichte motregen, minimaal rond 11 graden. Overdag veel bewolking met in de ochtend kans op wat neerslag. In de middag droog en vanuit het zuidwesten zonnige periode. Middagtemperatuur tussen 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Wim Rijken. Welkom terug om twee minuten, bijna drie minuten over vier. Bij het programma Nachtzuster Astrid is nog op vakantie. Ik heb het al eerder gezegd, maar volgende week is ze er de weer. En ik heb het een heel erg leuke periode gevonden de afgelopen week... om haar programma te mogen Waarnemen met u, uw luisteraars. Met heel veel bijzondere vragen, en verhalen, en oplossingen, antwoorden. En uh, nou ja, wat er net voor het nieuws gebeurde met Jan en daarna mevrouw van Kampen. Ja, dat, dat, uh, dat vind ik zo. Ja, dat is zo bijzonder aan dit programma dat dat zo kan. En hoe. Ja, nou ja, u, ik hoef dat niet verder onder woorden te brengen. U begrijpt wat ik bedoel. Uh, wij zitten hier tot zes uur. 06... Uh, 0800-11. <laughs> het is gratis voor dames en heren. <laughs> 0800-1121, het nummer van Nachtzuster. Uh, vragen en antwoorden, overpijnzingen, overwegingen... Uh, het mag allemaal. 0800-1121. Ah, I love the colorful clothes you wear.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 She's good good, good, good, good, but good, but good she's Softly smile, I know she must be kind Good Vibrations van de Beach Boys. 0800 1121 voor uw vragen en uw antwoorden. Een heleboel vragen zijn al beantwoord, nog niet allemaal. Maar daar gaan we nu wat aan doen. Een hele goede nacht, Henk. Een hey, goede nacht. Nou, jij klinkt uh, opgewekt. Ja, we zijn nog steeds aan het werken. Ja, sta je op de wagen ook? Nee, we zijn uh, de wieltjes draaien. Wat zeg je? Ik zeg de wieltjes van de wagen draaien. De wieltjes draaien. En wat heb je bij je? Post. Ook post. We hadden al een collega van je vannacht. Ja. Heb je hem gehoord? Ja, heb ik gehoord. Nou, wat leuk. Dus uh, jullie zijn één grote familie daar bij de post. Waarschijnlijk. Een briefje brengt je dichter bij elkaar, toch? Ja, dat denk ik <laughs> wel, ja. Maar jij hebt een antwoord op een vraag, volgens mij, Henk. Ja. Vertel. Op de, op de vraag van uh, het lassen. ja. Ja, de vraag was van waarom hebben lassers een lasbril? Moeten lassers een lasbril? Nou, dat is wel duidelijk waarom dat moet. Maar waarom de cameramensen die de lassers filmen niet? Dat was de vraag. Ja, dat heeft te maken... Licht bestaat uit een spectrum, uit verschillende bestanddelen. Als je door een prisma heen zou duwen... dan zie je allemaal verschillende kleuren. Ja. Nou, bepaalde kleuren of bepaalde lichtsoorten... kan een camera niet vasthouden. Je kan die niet registreren. Mm -hmm. En dan praat je dus over de lichtbundels die de lasogen veroorzaken. Ja. Die, die kan een camera niet registreren. En daarom kan hij ze dus ook niet doorgeven. Aha. En daarom en dan, heeft hij dus geen bril op. Ja, want anders zou men bijvoorbeeld ook nooit een, een camera kunnen richten op een zonsverduistering. Ja. Maar hij heeft die camera, tenminste in de meeste kamers, heb je voor één oog toch... Ja, ja, maar als je dus eventjes eh, een camera voorstelt, en dan eh, nou, praat je dus over een professionele camera. Goed, die hebben een hele goede zoom erop, en als de zoom uitgedraaid is, dan moet je dus een shot hebben, waar de ja. persoon ook op staat. En die, die kun je dus alleen maken als je er ver genoeg vanaf staat. Ja. En zo, ja. Omzeil je, zo omzeil je dat, want als je dus kijkt naar iedere lasser, zijn hele lichaam is bedekt. Ja. Als hij alleen dat glaasje vast zou houden om lasogen te voorkomen, dan krijgt hij nog verbrandingen in zijn gezicht. Ja. dat is eigenlijk ja, alles waar het dan draait. Ja, nee, het is een heel kort en duidelijk, duidelijk antwoord. Dus uh, dat, dat, dat uh, ja, er is. Uh, het is mij helemaal duidelijk. En ik hoop de vragen stellen. dan moet ik even heel snel kijken. Want dat is alweer even geleden. Nou, kom ik zo op terug. Maar dankjewel voor dit uh, duidelijke antwoord, Henk. Ja, ja, goed. En, uh, mijn telefoonnummer, dat uh, kan je even aan uh, Jan doorgeven. Ik heb zelf uh, twee euthanasiebevallen meegemaakt van hier dichtbij. En, ja. Ja, ik weet niet of dat geschikt is voor op de radio. Het is dus nog een zwaar onderwerp waarvan, ja. ik, waarvan ik vind dat het veel meer bespreekbaar zou moeten zijn. Maar, ja. Daar heb ik weinig over te zeggen. Nou, je bent nu aan het woord. Dus, dus, uh, en we hebben Jan net uitgebreid gesproken En uh, ja, dus ik, ik vind, alleen maar, vind het alleen maar goed als jij dat vindt, dat dat moet gebeuren, toch? Ik bedoel, het is ja, ik, verdrietig, ja, ik... heel verdrietig, maar ik bedoel, we, we, we kunnen ons mond erover houden, maar het is dus duidelijk als de behoefte er is om erover te praten, dan moet dat kunnen, toch? Ja, vind ik wel. En dat heeft Jan ja, gedaan en dat respecteer ik zeer. Nou, ja, je komt niet zomaar tot zo'n besluit. Nee, precies. Uh, dan zie je geen enkele andere uitweg meer. En dat nee. is er dan ook meestal niet. Nee. En jij hebt dat twee keer meegemaakt. En jij wil Jan bellen om zijn vraag te beantwoorden. één op één, privé. Ja, dat vind ik prima. Nou, vind ik fantastisch. Dan. En, uh... U mag Jan mijn nummer geven, dat maakt mij verder niet zoveel uit. Dat laten we Herman zo meteen even vragen aan hem... of overleggen met jou, buiten de uitzending. Ik uh, waardeer dat zeer, maar het gaat inderdaad te ver... om nu jullie beiden in de uitzending te halen... want dan zit ik daartussen en dan luister... dus dat, dat moeten jullie dan fijn onder elkaar doen. Maar ik denk wel dat je daar, Jan, een, een hoop geruststellende... ja, geruststellende gedachten en gevoelens mee kan geven. Ja, vind ik wel. Ik denk uh, om op dit tijdstip... Ja, goed, er worden al verschillende mensen wakker. Denk ik. Ja. Om met zo'n zwaar onderwerp wakker te worden. Nee, dat doen we niet. Nee, ik wens je daar veel goeds mee. Eh, Herman neemt jou. Herman ziet mij niet. Ja, ja hij, jij krijgt Herman zo weer aan de lijn. En dan komt het helemaal goed met jou en Jan. Ja, is prima. Dank je wel, Henk. Goed zo. Goedendag. Goedendag. Dag. En dit is een andere Jan. Niet de Jan van daarstraks, maar. Ik heb een Jan op de weg zo te horen. Ja, dat klopt, Wim. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Je bent al vroeg uit de veren of ben je al uh, de hele nacht door aan het gaan? Ik ben al heel de nacht door aan het gaan, Wim. Ik ben de uh, nachtrijder. Ik ben de nachtrijder. Oké, ah. de nachtrijder. <laughs> okay. the, yeah. the, the one and only. De, nou nee, ik ben niet alleen op de weg. Gelukkig nee, niet. Nee, dit is, nee, uh, nee. is gezellig druk. Ja, en wat ben jij uh, aan het rijden? Ik ben aan het rijden een, een, een LZV, een Eco-Combi. Dat is zo'n extra lange vrachtwagen met uh, vier containers erop. Oké. Okay. En, en waar ben je uh, onderweg naartoe? Ik ben onderweg naar uh, Zon, naar een destructiebedrijf. Ja. En ik kom uit Friesland. En oh. ik ben gisteravond in Zon bij dat destructiebedrijf vertrokken. En ik ben naar Friesland gereden. Dat is mijn vaste ritvracht, mijn vaste pendeltje zal ik zo maar ja, zeggen. Ja, ja. En uh, daar haal ik uh, vier containers op met afval. En dat wordt uh, op het de destructiebedrijf in de zon wordt dat vernietigd. Oké. Okay. Ja. En dat is jouw vaste route elke dag? Dat is mijn vaste route weer. Oké. Okay. En, ja. en jij hebt ook dat, dat oergevoel van chauffeur op de weg s'nachts? Uh, dat heb ik als kind. Uh, achteraf besef ik me dat ik dat als kind al had. Ja. ja, ja. ja? Als, uh, toen jij klein was en jou vroegen wat wil je worden later? Dan zei je... Nee, ik, nee, nee, geen vrachtwagen nee. ik, ik wist niet wat ik wilde worden en dat weet ik nou nog niet. <laughs> maar het, het, was, het lag er zo dik bovenop, Wim, dat ik vrachtwagen veel moest horen. Want ik zal je vertellen, Dat we wijken dan een klein beetje af van het onderwerp wat nee, je Maar, dan, ik, maar ik denk geeft dat niets. ik dat toch wel even mag zeggen. Tuurlijk. Ik zat als kind in de zomervakantie, dat lieg ik niet, Wim, zat hm. ik zes weken lang op een aardappelkistje. Een stuur van een vrachtwagen dat aan een lange pen zat en dat zat in de grond gestoken. Dat ik zes weken lang zat. Zes weken. Echt waar? Nou Wim, ik, ik kan het niet duidelijker maken. Geweldig. En hoe oud was je toen? Ja, ja goed, de lagere school, wat houdt ja. bij wat, wat, je lagere school tussen 6, 7, 8, 19, zeg het maar. Ja. Mijn buurman had een stuur, hoe dit hier aankomt weet ik niet, heb ik het is me nooit duidelijk geweest. Een oud stuur van een vrachtwagen ja. zat een lange ijzeren pen aan ja. en dat stak hij in de grond en dat zat ik bij hem achter in de tuin en wij woonden in een bosrijke omgeving, <lacht> daar zat ik zes weken lang het bos in te turen. <lacht> ja. en, en niemand dacht, kruis met de jongen het zwemmat. Nee. Nee? nee, nee. Maar je houdt het naar je zin en dat zagen ze aan je waarschijnlijk. Ja, nou ja, goed, ik denk het wel. Kijk, ja. het, er zijn natuurlijk ook wel meerdere dingen geweest. Ik, ik, ik uit, uiteindelijk kan ik ook zwemmen hoor. Dus ik heb dat zwem ook wel van hetzelfde meeste gemaakt. En je ja. hebt ook nog een, een partner gevonden ooit? Ja, ook. Ook ja. nog? Nou, nou, ja. nou. Ja. Die zat, zes weken lang, die zat zes weken lang in het bos naar mij te kijken. <laughs> Dat meen je niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Kijk, kijk, kijk. nee ze kwam achterop kijk, kijk. als bijrijden mee. Ja, ja Nee, die ben, ik, die ben ik tegengekomen nog niet zo lang geleden. Want ik, heb, ja, ik ben niet de enige met een, met, met een ervaring wat huwelijken betreft. Maar die ben ik een jaar of zeven uur geleden op het bedrijf waar ik werkte ben ik die tegengekomen. Die zat al drie avonden in de week. Was hij daar aan het poetsen ja. en uh, toen dacht ik: van uh, jij bent de mijne. Oh ja? En ja. Ho ho hoe wist je dat dan of hoe dacht je dat? Dat, uh, dat was een gevoel, Wim. Waar zit dat gevoel? Uh, ja, dat, ik heb altijd gedacht dat, dat het gevoel van vlinders in je buik en verliefd en dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat het was. Maar het gevoel wat ik bij haar kreeg, ja, dat was onbeschrijfelijk en dat gevoel, dat gevoel heb ik nog steeds. Ja? En dat had je en, nooit uh, eerder gehad bij andere vrouwen? Nee, nee, nee, dat heb ik nog nooit eerder gehad. En ik heb, ik heb best leuke relaties gehad en ik ja. heb best ook vervelende momenten gehad dat, ik, dat de relaties uh, eindigden. Ja. Maar ik, toen ik haar zag, en, dan had ik zoiets van ja, jij bent het. En, en dat, dat zeg ik nou nog steeds. Geweldig. En we wonen inmiddels uh, al zeven jaar of zes jaar samen, we zijn inmiddels vijf jaar getrouwd. Ja. Daar heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk, die wonen allemaal onder hetzelfde dak. En, uh, ja, dat gaat gewoon fantastisch. Nou, te gek. Maar kan je Mooi proberen echt. te beschrijven dat je zegt... ik heb leuke relaties gehad, maar dat gevoel... dat had ik nooit eerder gehad. Maar, ja. En vlinders, uh, kriebels. Maar hoe, hoe zou ik, als ik het niet... of iemand anders het kunnen herkennen als jij het beschrijft? Nog een keer die vraag, Ben. Maar <laughs> dat was niet helemaal duidelijk. Nou, ik bedoel... Uh, hoe, beschrijf eens dat waardoor dit anders was dan anders. Hoe, ja. Waar voel je dat dan aan? Nou... Dat voel je aan heel je hele lijf. Dat voel je van je kruisjes, van je tenen. En wat ik, wat ik, net, als, wat ik net zei tegen die zei: vlinders in je buik. Dat hoor je van je, van je naaste omgeving. Ja, dan precies. vlinders in je buik, een raar gevoel en dit ja, daar. Ja. en daar. Ja, en dan kom je iemand tegen. En dan denk je, ja, dat zal misschien best wel iets leuks zijn. En dan, uh, dan ga je, uh, ben je wat jong en onervaren. En je bent wat wild. En, uh, en dan ga je toch een relatie aan. Je gaat uiteindelijk trouwen. En dan na een jaar kom je erachter van, nou, het is toch niet waar ik zoek. Ja, dat maar, kan. Wat ik bij haar voelde, dat was zonder dat ik eigenlijk haar gezicht gezien had, was het gewoon de manier waarop dat ze zat en de manier waarop zat met haar handen. En ik, ik keek naar haar haren en naar haar kleding en ik liep achter haar door in de kantine. Jo. En ik had zoiets van, er, er, er ging een, een soort van ja, stroom door me heen. Wauw. Ja, en dat is dat, dat echt waar, Wim, dat heb ik nu nog, elke keer, want ik, ja, ik heb dan inmiddels anderhalf jaar dit werk en ik heb uh, wel heel wat werk gedaan, zou ik maar zeggen, en ik, ik ben zo'n zo, zo, zo mannetje van twaalf ambachten, dertien ongelukken. <laughs> yeah. Alleen uh, ik ben al wel altijd in de transportwereld uh, blijven zitten en uh, zij is ook een dochter van een chauffeur, heel toevallig. Oh. En uh, zij heeft ook uh, als geen ander begrip voor de situatie en voor het feit van dat ik uh, als chauffeur onregelmatig werk en onregelmatig van huis af ga en onregelmatig weer thuis kom. Mm -hmm. Alleen uh, de, het enige regelmaat wat ik nou ingebouwd heb met het werk wat ik nu doe is, ik vertrek s'avonds rond dezelfde tijd en ik ben morgens rond dezelfde tijd weer thuis. En ja. dat is hartstikke fijn en ook met kinderen. Ja. Dus... Ik, ik zie ze morgens voordat de kinderen naar school gaan, zie ik ze. En ik zwaai ze mee uit. En uh, smiddags als ze thuis komen, kom ik uit bed. En dan uh, ga ik, doe ik mee eten. Ja. En dan om een uur of zes, half zeven, dan, dan vertrek ik. Ja. Maar dan ja, heb je ook een dan, ritme. Ik ja. bedoel, het ritme loopt wat anders. Maar je hebt ook een ritme waarin je op vaste tijden met elkaar bent, toch? Ja, absoluut. Ik vind het zo mooi en... ook... Ja? Ja, Nee, nee, nee, nee, zeg maar. nee jij was eerst. <laughs> Oh, ik was het. oké. Okay. Ja. ja, in dat ritme, dat klopt inderdaad, het is, een, het is wel een ritme. Je moet wel fit blijven, zeker met het nachtwerk. Want uh, ik, ik, ga, uh, ik heb dan mijn weekend, zal ik maar zeggen, verleg ik van, van, de, van de zaterdag en zondag naar zondag en maandag. Mm -hmm. Maar maandag dan probeer ik alweer zoveel mogelijk in een soort van nachtritme terecht te komen, dat ik heel de week door, door kan, zal ik yeah. maar zeggen. ja. Yeah. En dat fit blijven, dat heeft ook te maken met, met, met, met eten en drinken. Tuurlijk. Zegt, en ook dat ja. je gezond, gezond bezig bent, en ja. zeker s'nachts. Want dat heb ik wel gemerkt. Want als je s'nachts werkt, dan verandert je stofwisseling. Ja. En uh, dan ben je binnen, binnen no time, uh, ben je bijvoorbeeld 10 kilo zwaarder. Dat is hetzelfde ja. als je stopt met roken. O, oh, dat is het. Ja. <laughs> nou weet ik ja, hoe het ja. komt. Ben je ook gestopt? Nee, nee, nee maar ik, ik weet wel dat uh, Ruud Bos zei altijd... ik leef naar de drie R'en. Rust, reinheid en regelmaat. Reine, reine, nou, ja, dat is mooi, ja, ja, hè? Ja. ja, klopt. Maar weet je wat dat ik ook ik zo ik mooi ben. vond? Nog even terug op wat jij net over je vrouw zei. Dat je zei, ja. ik, heb, ik zag haar gezicht eigenlijk niet eens... maar ik zag haar handen, nee. ik zag hoe ze zat, ja. hoe ze... Ja. Nou, ja. geweldig. En toen kreeg je een elektriciteitsstoot ja. door je heen. Ja, alsof er, alsof er... En ik heb dat vaak tegen haar gezegd, dat gevoel wat ik bij jou kreeg... en wat ik nog steeds heb. Ik heb het gisteravond nog gezegd, want ik heb ze gisteravond... toen ik aan het rijden was, heb ik ze gebeld. Ja. Want uh, ja, we willen nog wel natuurlijk ook eens een keer wat met we privé, weet je wel. En als er s'avonds kinderen bij zijn, dan, dan <laughs> en zeker die tijd... Nou, en, dan die privé, en die kwaliteit die we dan samen hebben, die doen we dan eventjes met de telefoon... Ja en toen uh, heb ik het gisteravond gisteravond heb ik het nog met haar over gehad, zeg, van echt dat gevoel als ik jou zie staan als ik jou, als ik jou bezig zie in de keuken of als ik jou bezig zie met de kinderen of als ik al ze brengt me bijvoorbeeld vrijdagavond brengt ze me wel eens weg en, en dan hoef ik niet met mijn brommeltje, weet je wel het ja. goud is, zeg, maar als dat als het koud is ze ik, waar zal ik je wegbrengen het is goed en dan de manier waarop dat zijn auto rijdt en al dat soort dingen. Ja, ik ben gewoon helemaal. Ja, ik ben, ja dit, is gewoon, dit is gewoon niet te beschrijven. Jij bent gewoon dit, smoor, dit is, smoor verliefd, zo. Jan. Smoor, smoor ja. verliefd. Ja. ja, ja. Heerlijk. Ja, maar dat klopt. Ja. Heerlijk. Maar dat is echt waar. En, ja. Ja, en luister, ik zeg al, ik ben, ik heb een paar relaties gehad. Ik ben twee keer getrouwd geweest. van tevoren mag je gerust weten, maar weten. Maakt niks uit. Ja maakt in feite niks uit. Ik heb altijd netjes uh, opgepast. Ik heb al, ben altijd zo trouw geweest als een hondje. Maar dan, dan maak ik even een druggetje naar mijn antwoord. ik... <lacht> Ik wou net zeggen, jij had nog iets over een hond volgens mij. Ja, ja volgens mij wel, ja. ja. Maar ik ben altijd zo trouw geweest als een hond. Ik heb ja. altijd, toen we dan gingen scheiden, altijd alles netjes afgewerkt. Ik ben altijd met een hoop schuld blijven zitten. En dat maakt me allemaal feiten nou, op dit moment ook niks uit. Ik ben gelukkig met hetgeen wat ik nou heb. Ja. En ik, ik kan geen gekke sprongen doen. Ik kan, geen gekke, ik kan geen twee keer per jaar op vakantie, wat ik altijd gewend ben geweest. Maar ik ben zo super gelukkig in mij. Dat is onvoorstelbaar. En ik, ja, ik, ik kan het wel van de, van de, van de daken afschreeuwen Maar goed, ik, ik weet natuurlijk wel, het is allemaal wel betrekkelijk En ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk te koesteren wat ik nou op dit moment mee ja. mag maken. Ja. Maar... Uh, nou, ja, prachtig. het is, is gewoon iets apart. Het is echt apart. Geweldig. Het klinkt ook geweldig. Geniet zoveel mogelijk, Jan. Ja, Geniet ja maar dat, dat probeer je. Ja. Maar je hoort wat we net allemaal besproken hebben, weet je. We gaan van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dat ja. is het leven. Dat is wel het leven en dat en ja. is soms gruwelijk en soms prachtig en de rest ja, zit er tussenin. Ik denk dat iedereen die op dit moment zit te luisteren en ook degene die nu op dit moment wakker aan het worden zijn en die naar dit programma gaan luisteren, iedereen heeft zijn pieken en zijn dalen. Ja, ja. En ik denk als je, als je de pieken en de dalen, als je ook de dalen weet te waarderen, dan kun je van de pieken meer genieten. Mm -hmm. En ja... Dat, dat zijn weer wat, wat, wat, wat, wat ergerige dingen, zou ik maar zeggen. Als je, als je soms iets meemaakt wat, ja, wat je leven beïnvloedt... Ja. Ja, dan, dan denk ik, als, als je dan op een gegeven moment ziet dat het betrekkelijk is... en als je het probeert te relativeren... dan kun je van de leuke dingen, of van de kleine leuke dingen... kun je het des te meer genieten. Nou, en dat doe jij. Maar ik wil nou wel het antwoord ja. over je vraag. Op die vraag, want dat ging over een hond. Ja, nou, je had, had nou, zo'n mooie brug heb... gemaakt, Jan. Ja, ja, ik had een bruggetje gemaakt. Ja, ja inderdaad. Heel ja, professioneel, was... hoor. Ja. Ja. ja. <laughs> <laughs> Vertel. Nou, heel nee, goed. Nee, nee, ja, goed. Nou... Ik luisterde naar die mevrouw. Ik heb van tevoren dan naar die meneer Jan geluisterd dan. En uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik hoop dat ik eventjes uh, ook nog via deze weg van die meneer Jan dan een, een hart onder de riem mag steken. En hem een hele goede reis uh, wensen. Yeah. En uh, ik vind het heel moedig van hem dat hij gebeld heeft. En ik vind het ook heel moedig van jullie dat jullie hem in de uittelling hebben gehad. En ik vind het heel moedig van je dat je het op een broodalig professionele manier aangepakt hebt. En ik vind het echt heel sterk. En daar wil ik het bij naden En ik wou even terugkomen op die hond dan. Ja, dankjewel Jan. Mag dat weer? Ja, graag. Een hond. Een hond. Ik, heb, ik zal je even één ding vertellen. Ik heb het boek gelezen van Cesar Milaan. En Cesar Milaan is een man die op National Geographic... het tv-programma... Ja. die heeft daar een programma, The Dog Whisperer. Ja, heb ik al eens gezien. Nou, dat is op dit moment een beetje mijn goeroe aan het worden. Want ik heb zelf drie honden. ja En... Uh, ik ben erachter gekomen, middels zijn programma's en middels zijn boek... dat een hond reageert op de energie die zijn baas uitstraalt. Aha. Dus, om dan een <lacht> lang verhaal kort te maken... want ik denk dat ik toch alweer zo'n kwartier aan de telefoon hang <lacht> Ja. Ga je zelf eens na, Wim. Je hebt een hond achter in de auto liggen. En ook voor die mevrouw zou ik dat willen zeggen. Je hebt een hond achter in de auto liggen en je bent nog een kwartiertje van je huis af. Yeah. Wat ga je doen? Je gaat dus recht in je stoel zitten. Je gaat dus wat veranderen. Je gaat dus wat dingetjes klaarleggen. Je gaat je sleutels eens zoeken uit je tas. En noem maar op wat kleine dingetjes. En dat weet een hond. Een hond reageert daarop. Een hond weet echt. Een hond is geen ingebouwde Tom Tom. Hè? Dat weet je. Een hond is, in elke hond wordt stom geboren. En, en, en elke hond maakt mee wat zijn baas meemaakt. En je kunt aan de hond ook ongeveer het karakter van een baas zien. Ja. Dus dat is het enige wat ik... Het is een heel mooi... Ik vind, ja, dus eigenlijk zeg je, door de wat de baas uitstraalt... of de energie ja. de, wat hij doet ja. merkt... die voelt, ik ben bijna thuis, dus ja. eh, ik ga even anders zitten... of ik, eh, ik gaap ja. nog ja. eventjes voordat ik de auto ja. uitstap... en dat ja, ja. voelt de hond... Dat, dat moet zijn. Wim, ik ga met mijn honden zondagsmorgens naar het bos. Dit is ongeveer 10 minuten rijden van mijn, van mijn huis af. En mijn honden liggen achter in de auto. En zodra dat ik het, het bospad opdraai, dan gaan ze rechtop zitten en dan beginnen ze te piepen. Ja. Maar als ik met mijn honden naar zee ga, want vanaf 1 oktober mag je het strand weer op met je honden. Hm. Maar als ik naar zee ga, en het maakt niet uit waar ik naartoe ga, en het is niet altijd even lang rijden en even ver. Ze weten precies wanneer dat we er zijn. Want dat is gewoon, dat is mijn energie, dat straal ik uit en dat pik dat zo'n hond. Fik, jij dat gaat van. anders zitten of je wordt actiever of weet ik wat. Wat, wat, wat, wat doe ja, je dan oké. wat verandert in jouw energie waardoor de hond het voelt? Wat ik doe, ja, dat is mijn energie. Daar dat dat heb ik zelf ook niet zo heel veel invloed op. Nee. Er zijn bepaalde handelingen, dat is ook mijn energie. En energie heb je dan zelf niet zo heel veel. Ja, ze moet zeggen, ik is niet zoveel kijk op. Maar ik zal je nog één ding vertellen: als ik ooit een slechte dag heb en ik ben bijvoorbeeld moe, ik heb slecht geslapen en ik kom zaterdag thuis van mijn werk en ik heb niet heel veel zin om eruit te gaan of met de honden te gaan wandelen, dan komen ze niet van de bank af. Maar als ik happy de thuis kom en ik zeg tegen mijn vrouw: Hallo, en is de naam? zijn die honden, die zijn helemaal. Wat weet Plus al, ja. Als ik mijn jas uittrek en ik trek mijn hondenuitlaatjas uitla aan... dan weten ze precies waar we naartoe gaan. Dan Jan, weten ze precies. Ik dank je voor je prachtige verhalen. Graag gedaan, Wim. En, blijf en ik zo... dank jou voor het drie weken vervangen van Astrid, want je bent fantastisch. Dank je wel. Ik heb het heel graag gedaan, Jan. En blijf ja. zo verliefd. Nou, dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat kun je alleen maar hopen. Dat is, ja. je, je kunt niet zeggen van dat doe ik. Maar nee, nee, nee. nee, nee. Het maar maar het is ook meer een, een wens die ik uh, uitspreek voor je. Nou, dankjewel, je Oké, okay, Jan. Dankjewel. Goeie reet. Best. Dag, dag. Dank je Oké, okay, doei, doei. Dag, dag. 0800-1121. Heeft u nog een vraag? We zijn tot zes uur bij u. Nog anderhalf uur ruim. 0800-1121. Heel veel vragen zijn beantwoord. Ik vind het ook heel mooi dat Jan wordt gebeld. Uh, fantastisch, uh, dat aanbod. Um, maar we kunnen nieuwe vragen gebruiken, want ik ben er bijna doorheen... omdat gewoon alles beantwoord is. 0800-1121. Oud Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Place de St Brucker, on voyait les vitrines.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 Il a tendé la guerre, Elle a tendé mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était tout le où Bruxelles rêvait, c'était tout temps du cinéma muet, c'était tout le Bruxelles chantait. Ik had zo'n grappig eind van zo'n prachtig nummer. Ja, wie heeft dat bedacht? Een soort piepbeestjes of zo? Jacques Brel, dat wel. <laughs> goedenacht, mevrouw Lammers. Ja, goedenacht, meneer Wim. <laughs> meneer Wim, ze zegt meneer <laughs> tegen me. Oh ja, je bent toch geen mevrouw? Nee, dat is waar. Ik ben wel een nachtbroeder, hè? En het is ja. toch ook weer nachtzuster? Ja. ja. <laughs> Ik heet Lemmens. Oh Lemmens, pardon. Mijn naam is Mevrouw Lemmens. Nou, ik heb toen uh, ik heb, uh, gereageerd op die mevrouw. Want ze vroeg over die grasstenen. Dat die ja. misschien dan weer... Uh, ding. Maar ze worden eerst aan de familie aangeboden. Ja, dus de sieraden dat eigenlijk, het ligt wel op een begraafplaats. Maar ze blijven toch het eigendom van degene die ze daarop hebben laten neerleggen. Ja. Dat was het enige. Ja, oké. Okay. Ik daarop had want Oké, ja, want, want dat, dat, dat de familie... Als, er nog le als die er nog zijn natuurlijk, nabestaanden. Ja, de wordt soms... nabestaan, wordt allemaal nabestaan. Ja. ja, heel correct wordt dat allemaal gedaan. Nee, dat is fantastisch. De meeste, dat weet ik van, uh, hoe heet dat, het, het dorpje Sassenheim. Dat is geen dorpje meer, is allemaal nou een stadje geworden. Ja. Maar uh, dat werd daar toen, uh, bij mijn moeder werd dat toen neergelegd... omdat uh, de nabestaanden in Canada woonden. Oh ja. En toen is die steenis bij mijn moeder terechtgekomen... om dan weer door te sluizen, eventueel waar u naartoe moest. Ja. Nee, duidelijk. Nou ja, het waren eigenlijk allemaal hele zorgvuldige verhalen... die we gehoord hebben van mensen die uit ervaring spreken, net als u. Dus dat is goed om te, goed om te weten. Ja. En of dat het allemaal zo is dat als uh, graven geruimd worden... dat de juwelen dat daar weer gedaan wordt... wat er al in is vermeld in deze uitzending. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Ik hoop het wel. Ik, ik hoop het ook, maar ik weet het niet. Nee. Ik weet alleen dat mijn man, die moest herbegraven worden. Klinkt misschien heel cru en vervelend. Maar hij lag maar op 10 centimeter onder de aarde met de kist. Oh. En toen moest hij herbegraven worden. En dat wilde ze dan wel doen in mijn bijzijn. Maar niet meer met de priester of wat dan ook. Zoals het die ceremonie voordien had plaatsgehad. Ik kwam gelukkig vroeger, als dat ze me hadden gezegd dat dat gebeuren ging... En toen kwam de kist naar boven en toen waren alle ornamenten en die waren met kruisjes van koper, waren die dichtgeschroefd en lag een groot kruis bovenop het tedeksel. Maar dat was allemaal weg. En toen vroeg ik aan de begrafenisondernemer, ik zei, waar zijn al die ornamenten gebleven? Nou, die zijn vergaan, want dat was plastic, mevrouw. Ik zeg, nou moet je toch een grotere leugen verzinnen. Wil je dit proberen mij wijs te maken? Toen werd dat allemaal eruit getakeld. Toen zeiden ze, ja het was het beste dat u er niet kwam, want misschien kan die kist uit elkaar vallen. Ik zeg, een zware eikenhouten kist. Ik sta no, no. die eigenlijk niet dood. Nou, nou, nou, nou. Dat is mij allemaal gebeurd hoor. En dat is echt waar. Want ik heb ook bedongen dat die begrafenisondernemer, ja ik ben nou niet meer, ik woon nou niet meer op Voorburg. Ik ben nou in Zeeland terechtgekomen. Ik heb gezegd, die man mag nooit aan mijn lijn komen. Want wat ik daarmee meegemaakt heb... Maar, maar na hoeveel jaar kwam u er dan achter dat dat opnieuw moest gebeuren? Na één jaar. Na één jaar? Nou, en na één jaar, dat mijn man begraaf, uh, die is in 1982 overleden. In de zomer. In de zomer, in 1983 kwam maar, maar gaat het dan, dan u wordt, hoe, hoe, dat gebeurt opeens? Of wist u dat dat zou nee, gaan de gebeuren? een mevrouw, die wou een uh, plantje planten. En haar schoonmoeder die lag onder mijn man. Want ze werden met vier werden ze in een graf begraven. Maar nee. dan moet er altijd, boven, bij de bovenste kist... moet er altijd nog 75 centimeter van de, de gladde vloer wezen, zeg maar. Oh. En dan komt er pas een heuveltje op, dat alles inzakt... dat dan dat heuveltje mee inzakt, als die kisten vergaan. Wat een verhaal, mevrouw Lam. Dus het gebeurde dat die mevrouw bij mij kwam. Toen ja. zegt ze, ik, mevrouw, ik ben al bij de gemeente geweest... ik ben bij de kerk geweest... Er wordt niets aan gedaan, want ik wil dat plantje planten... maar ik zit op uw kist van de man, van mijn man. Ik zeg: wat zeg je? Ja, zegt ze, nou, toen ben ik met mijn met advocaat gegaan... want die hadden wij tijdens dat mijn man zijn werkzaamheden nog had, altijd nodig. En ik heb gezegd, hoor eens, meester Tunnis, wat moet ik hiermee aan? Ze ja. zei, nou, u neemt de duimstok van uw man... en u gaat meten tot waar u op de kist komt. Mevrouw Lemmens, ja. Dat was 11 centimeter... Nou, En toen uh, heb ik dat aanhangen gemaakt bij de kerk. Toen kwamen de drie van die advocaten van de kerk kwam er bij me. Of ik dat niet aan... Uh, weer, uh, die geen rugbaarheid aan wilde geven. Oké. Okay. Ik zei, wat zeg je me nou? Ik zeg, ga boven bij die haan zitten op de kerk. Ik zeg, oh. ga dat uitschreeuwen. Oh. Oh. Ik zeg, wat hebben jullie voor lef om mij die verplichting op te leggen... dat yeah. ik dat niet mag wereldkundig maken. Nou, nou, nou. No. Dat is de grootste schande die er bestaat. Ja. Yeah. Nou, van toen moest die dan herbegraven worden. En toen was de kist was getakeld. Toen hadden ze het graf ernaast. En dat was nog te klein. Toen ging die kist schuin staan. Moesten ze hem weer eruit halen. En weer opnieuw dat graf vergroten. En daar was u allemaal bij, mevrouw Lemmens? Daar ben ik allemaal bij geweest. En ik ben niet alleen gegaan. Want ik had toevallig met iemand kennis gemaakt. En die bleek dan, nou ja, toch een beetje hoogpiet te wezen. En die heeft dat ook meegemaakt. Zo. En toen, toen keek die begrafenisondernemer keek heel schuin en vervelend naar me. En of ik alsjeblieft weg wilde gaan, want ik moest ruimte hebben. En ik zeg, ik ga geen stap opzij. Ik zeg, ik wil alles zien wat jullie nou uitspoken. Het is uw man. Dat was bij man's man zijn begrafenis. Ja, ja. Want het was nog eens een keer zo, we gingen de andere dag kijken. Lagen mijn bloemen, lagen op een andermans graf. Moest ik steen bestellen. En toen was het net zo dat wij naar Thailand gingen, want daar ligt mijn vader op een eerder begraafplaats. Begraven uit, uit de oorlog vandaan, want die is aan de Burma-spoorlijn gebleven. Mm -hmm. En toen kwamen we thuis, dat was augustus dat mijn man is overleden. Wij kwamen in november terug en toen zou die steen zou op mijn man zijn graf gelegd worden. En we gaan er naartoe toen we terugkwamen. Steen lag er die op. Wel die begrafenis. Dus het ging op. maar door. Ja, dat kreeg ik ook nog eens een keer eroverheen. Dat was het eerste allemaal, hoor. Ja. Heeft en toen, u nu... zeg, toen moest ik er maar eens gaan kijken waarom hij dan dat misschien verkeerd gelegen was. Toen lag hij heel in het begin ergens op een andermans graf, wat ook toen gedelft, gedolven was. Heeft zeg, u nu nou, rust? moet je toch ophouden. Ja. Nou, dus dat was dat. Toen kreeg ik na nou, een jaar dat hij mevrouw kwam vertellen dat ze op de kist met, zat met een de... bloemetje, ja, ja, ja. een Toen kreeg ik die herbegravenis eroverheen... Ik zeg, nou... Ik Toen zeg, was u er wel even klaar mee, kan ik me voorstellen. Dit is toch wel het einde van alles wat mm. je nog kan meemaken. Heeft u nu rust gevonden daarmee? Wat zegt u? Heeft u nu daar rust in gevonden, na alles wat er gebeurd is? Nou ja, rust. De ellende die je ervan had, ik ben er helemaal kapot van geweest. Ja, want ik was natuurlijk alleen over. De kinderen waren allemaal de deur uit. En dan moet je dat hun gaan vertellen... En dan zegt ze, mam, mam, mam, dat je dat er ook nog eens overheen krijgt. Mm Vijftien -hmm. jaar heb ik mijn man verzorgd. Mm -hmm. Toen hij eindelijk dan zijn ogen sloot. Heb ik alleen maar geschreeuwd van opluchting. Dat er een eind aan kwam. Want mm -hmm. toen heb ik ook gevraagd, moet dit, nog, moet dit nog leven worden? Ik zeg, maak dat toch alsjeblieft een dan. En dat was toen dan het begin van de euthanasie. Okay. En toen hebben ze gezegd, mevrouw, als u nou een paar dagen niet komt. Dan zullen we u waarschuwen. En toen werd ik gewaarschuwd. Dat we komen konden. Het was het einde nabij. Hmm. Maar dat is een verschrikkelijk leidensweg. Dus wat die meneer nou meemaakt. Wat met al zijn pijn heeft. Ja. Nou, ik, hier komen allemaal verhalen voorbij. Je kan het geloven of niet. Ja, ja dat is wat er gebeurt nu. Hè? Dat, dus, dat, dat door zo'n verhaal roept dat ook heel veel. bij. we krijgen ook heel veel reacties daarop. Ja. Uh, en nu ook uw verhaal. Ik dank u daarvoor. Ik wens u alle goeds. Nou, ik zou je vertellen... ik. ik ik, ik luister daar allemaal naar en dat komt allemaal zo bekend terug. Want ja. Ja, ik heb natuurlijk ook in mijn jeugd ook een jappenkamp gehad en ja. al die dingen meer. Dus ik bedoel maar zo. En dan komen de verhalen voorbij ja. en dan denk ik, laat de mensen alsjeblieft, zoals u dat nou ook doet, uitspreken. Laten mm -hmm. ze er verhaal kwijt, wat mm -hmm. ze nooit kwijt hebben gekend aan die of gene. Mm -hmm. Want dat was altijd zwijgen. Zwijgen. Maak je mond dood. Ja. En dan komt alles naar buiten. Nu komt er het heel boel al naar buiten, yeah. hoor. Yeah, maar alleen veel en veel te laat. Yeah. Ik, ik wil het u natuurlijk ook allemaal het. laten vertellen... maar tegelijkertijd is het, zitten we ook met een radioprogramma en met tijd. Weet, het is een verhaal wat ook niet in een kwartier kan... en ook niet nee, in een nee, uur. Nee, dat nee, is dat een verhaal... Ik ook wel, want wat... dit was eigenlijk een verhaal dat ik helemaal niet naar buiten had willen brengen. Nee, maar dat is natuurlijk een verhaal wat dagen kan duren... want u heeft natuurlijk heel veel meegemaakt... maar u heeft een tipje van de sluier uh, gelicht. Ja, en ik hoop... Maar, maar dat kan er ook gebeuren met begrafeningen. Ja, ja, Laat ja, dat ja, eventjes voorop ja, ja, dat is duidelijk. Het kan ja. allemaal heel mooi, weet je. Ja het kan ook heel, heel, heel erg wezen. Ja. En wat het een het andere meemaakt, het is net of dat het allemaal jou precies moet gebeuren. Mm -hmm. Maar goed, geeft niet. Ik blijf ja, het geeft wel, wel, maar ik wens u wel... Want, uh, het, het, het zal mijn leven niet verder bederven, want ik heb nog maar een kort pauze. hoop ik. Toch nog lang, maar ja. misschien kort, dat weet je niet. Dat ik weten nog we nooit. 81 geworden oh, zo. U klinkt, ja. u klinkt nog mondig in ieder geval. Ja, en ik ben, er nog van, en ik ben blij dat u positief afsluit, dat u nog een tijdje door wil. En dat, ik hoop dat de dat doet mensen u goed. hier eigenlijk er eigenlijk niet zo aan moeten storen... want het zijn gewoon gebeurtenissen die gebeuren in het leven. Oké, okay, mevrouw Lemmens. En ik... het zijn fijne dingen en het zijn vervelende dingen. Ja. Maar alles wat je tegenkomt moet je eigenlijk maar een beetje zien te relativiseren. Oké, okay, dat gaan we dan nu doen. Ja, maar... meneer Wim, ik bedank je heel hartelijk dat ik uit heb mogen spreken... en dat jullie lekker langzaam spreken en niet... en dat <lacht> je de helft <lacht> niet want dat is op die televisie een Het <laughs> Volgende onderwerp. Mevrouw Lemmens, ja. ik dank u voor uw verhaal. <laughs> en ik wens u nog... <laughs> jullie nog een hele, hele fijne voortzetting. Dank u wel. En u bedankt dat ik in de uitzending ga. Graag had. gedaan. Dag mevrouw Lemmens. Dank, mevrouw. Dag mevrouw Lemmens. Zo, nou. Oh. <laughs> het is, <coughs> Pardon, ik moet hoesten. Tien over half vijf. Ik neem een slokje water. We gaan even een plaatje draaien, denk ik. Hè? Want anders kom ik niet meer uit mijn woorden, geloof ik. We hebben een leuke muziek. Ik ga eens even spieken op mijn briefje. Oh ja, daar word je even stil van. We zo terug.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 Yet so far away You shouldn't be surprised When on arrival The dream has flown away And fear's not here The Road Ahead van de heren City to City. U luistert naar een nachtzuster. Het is kwart voor vijf op vrijdagochtend 4 november. Het wordt een mooie dag en wij hebben nog een stukje te gaan met elkaar. Nog een uur en een kwartier, dus nog een heleboel kans om uw vraag te stellen, uw verhaal te vertellen, het antwoord te geven op de vraag van anderen. En die. dat gaat heel goed vannacht weer. We hebben heel veel vragen mogen beantwoorden dankzij uw luisteraars. Dus uh, we gaan daar nog lekker even mee door. Maar blijf ons bellen op 0800-1121. Gertjan, goede nacht. Ja, ja, hallo, met Gertjan. Ja. ja, een aantal weken geleden zat ik in het concertgebouw... bij La Cuyoconda en daar zit een, in dat stuk een urendans. Ja. En doordat Rijk de groeien nou overleden was... kwam er bij mij ineens een gedachte op dat hij ooit een plaat heeft gemaakt... Uh, op dat thema, de uredans. Aha. En dat was iets van uit La Cortine of iets dergelijks. En doordat ik, door een toeval kwam ik en ik denk ja, dat moet ik eens even vragen, jullie. Uh, ja, uh, of jullie dat weten of, ja, of iemand dat weet. Ja. Ik, uh, ik weet het niet, maar er is vast iemand die luistert die ja, dat weet. Ja. En je wil weten hoe die plaat heet. Ja, nou ja, die plaat niet zozeer. Die, ja, die tekst die was mij. Ik, kijk, ik, ik ben in altijd een Utrechter. En ik heb hier in Tuindorp gewoond. Ja. Eigenlijk tegenover het huis waar de familie De Gooyer ook woonde. Ah, ja, dat verschilt. Ja, goed, dat komt allemaal boven. Hè. Dat ja, is tuurlijk. Nou, ja, door ja. toeval. En daardoor zit dat toch in je hoofd. En ja. Dat speelt natuurlijk mm -hmm. wel mee. Hè? Ik begrijp uh, het. Wij waren daar ook erg kerkelijk. En zij waren, van, uh, ze waren erg orthodox gereformeerd, die gooiers. <laughs> en dat hoor je nu allemaal. Dat hoor je nu toevallig allemaal. Het yeah. blijkt dat, uh, dat. Ja, goed, dat zijn er verhalen. Dat weet ik ook wel. Daar moet je ook niet te veel over, over vertellen. Maar uh, nee. Maar uh, dat speelt allemaal mee. En ik denk, door. ik moet er eens eventjes over bellen. Ja, nou, dat doe je goed. En, ja. en laten we hopen dat voor zessen daar nog een antwoord op ja. komt. Ja, ja, het was iets met La Cortine. En het, dus, het heeft ook een heimwee karakter, maar het is dus de, de, de urendans uh, van La Cuconde. Dat is het thema, het muziekthema. We gaan er naar op zoek. Ja. Uh, uh, een plaat over de uh, uh, urendans, ja, La het? Cortine, Rijk te La gooien. La Cortine. Dat was, uh, dat was het thema ook wel. Ja. We gaan er naar op zoek. Ik, ja, hoop ik dat hou je daar, in de gaten. Ja, blijf luisteren. <laughs> <Ja>, oké. <okay. laughs> en we uh, gaat vast lukken voor, okay, voor zessen. bedankt. Dag Gert-Jan. Dag. Dag, dag, dag. En een hele goedemorgen Joop. Ja, goedemorgen. Welkom in het programma Joop. Ja, dankjewel. Jij hebt een ik vraag. Ik heb een vraag. Nou, kom ja. maar op. Nou, ik zit soms zoals, uh, zo te denken van, uh, waartoe dient uh, alles, hè? Ja. Kijk, als, als een mens het warm heeft, dan gaat hij zweten om af te koelen. Ja. En als je het koud hebt, dan ga je rillen en dan worden je bloedvaten verwijt om dit wat warmer te krijgen. Ja. En dan zat ik me af te vragen van, waarom gapen wij eigenlijk? Wat is de functie van gapen? <laughs> Want gapen, dat, dat doen we namelijk allemaal. Ja. En voor zover ik weet doen alle zoogdieren, en ik heb zelfs vogels het wel zien doen. Maar oh, ja. we doen het niet alleen als we slaap hebben. We doen het ook als we honger krijgen. Ja. Of als we ons vervelen. Ja. En zulke dingen. Eh, dus er zit voor mij niet echt een duidelijke eh, reden in, of een functie in, in dat gapen. Dus ik vraag me af, man, waarom gaat een mens eigenlijk? Nou Heb ik daar al eens wat zoekwerk op verricht op internet? Ja. En wat en kwam eruit? eigenlijk? Nou, eigenlijk niks. Eh, okay. dus je, ziet wel, je, je ziet de vraag nou terugkomen. Ja. Maar dan zie je ook eigenlijk bij alle antwoorden dat eh, niemand het weet. En dat de geleerden het er niet over eens zijn. En, nou, ja, en als je dat. Dan word ik helemaal natuurlijk getriggerd, hè? Van, ja. Nou, wil ik het weten. En <laughs> Dan sta je met je rug tegen de muur, dan is er nog één uitweg: bellen. Precies, nou is in dit geval een nachtbroeder, maar in dit geval een nachtbroeder. Niet toe. <laughs> <laughs> is, Precies, maar het programma nou, heet nachtbroeder. Ja. Je, je zei dus net van nou het loopt lekker vannacht met alle vragen die beantwoord zijn. Ja. Nou ik ben benieuwd of deze ook beantwoord gaat worden. Zullen we een wetje maken? Nee, ja. ik, ga nou, door, ja. ik, ik ga ervoor. Ik vind het een hele leuke vraag. Ik, heb er, ik ga het nog niet zeggen. Ik heb er zelf een leuke ervaring mee ook. Maar dat vertel ik later nog wel. Ik oh, wil ik, ben eerst, ik, ja, ik wil eerst graag dat de, dat de luisteraars kijken of, of bellen met, met een antwoord. Want er zijn misschien wel meerdere redenen waarom we gapen. Jij noemt al bij, bij honger, bij verveling. Bij vermoeidheid. Ik heb Ja, maar nog een... ook bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld zwint... als je uit dus je, je warm huisje gaat en je stapt een koude auto in... dan, althans ik heb dat persoonlijk heel sterk... dan ga ik ook heel dwangmatig zitten gapen. <laughs> en soms is het zo dat het me kaken er zeer van doen. Oh ja? Dus echt, ja en, dat, en dat houdt pas op wanneer die kachel op een gegeven moment een beetje warmte gaat geven. Dan ja. denk van, nou, hé, hé, we zijn er weer. En gaap jij sowieso veel, Joop? Nou, nee, niet, nee, niet meer dan een ander... En wij worden trouwens ook, uh, uh, uh, dat is er ook nog een, hè, dat je als kind, tenminste, dat herinner ik me van vroeger wel, dat je niet mocht gapen. Want dan zou je andere mensen de indruk geven dat je het niet naar je zin hebt, dat je dat je, je nou, verveelt. Bijvoorbeeld, en het is nog besmettelijk ook. Ja. Want als je, als je iemand ziet gapen, ga je zelf ook meegapen. Ja. Nou, en dan denk ik van, waarom is dat eigenlijk? Wat is nou de functie van het gapen? Ja, gaan we even, even een rondje gapen met z'n allen. Nou, wat een slaapverwekkende toestand, zal, ik. Nou, ik, heb ooit, ik zal één. Dan gaan we zo meteen gooien. We meteen die vraag. Trouwens, die hebben we al in de groep gegooid. Waarom gapen wij? Wat, wat, wat is de reden daarvan? 0800-1121. Maar ik zal zijn naam niet noemen. Maar ik heb uh, lang geleden zangles gehad van een vrij strenge zangleraar. Joop. En uh, als, ik, als hij vond dat ik niet mijn best deed. Of, en dat vond hij volgens mij altijd. Dan kreeg ik eerst een enorme vieze houten lepel honing. In mijn mond en dan oh, moest wikker. ik ja en dan moest ik op commando gaan gapen. En dan stond ik dus vreselijk onder spanning. Kon ik dat dan natuurlijk helemaal niet? Dat, dat, die gaap op te wekken. Want hij zei: dan wordt je, je, je, je, je, het gebied, je stem, je, je, je, je, je, je ruimte wordt ontspannen. En daardoor beter te, te, te beheersen. Maar goed, dat is een verhaal van Tsangles. Dat, dat was maar één anekdote. Maar ik ben benieuwd naar. Kom maar op met de gaapverhalen. Ja, Toch? Oké. Okay. Ben ik ben ook heel benieuwd. Blijf luisteren, Joop. Oké, okay, okay, tot later dan. Dankjewel. Dag, dag. Doei. Dus uh, waarom gapen wij en waarom hebben we dat nodig? Of hebben we dat helemaal niet nodig? Moe, verveling, kou, honger. En de plaat, daar kwam Gert-Jan mee, uh, door rijk te gooien gemaakt. La Cortina, urendans. Hij weet de titel niet, maar dat waren ingrediënten. Dat zijn nog twee vragen die nog uh, in de groep liggen. Uh, verder hebben we zo'n beetje echt alles behandeld. de lasser, ook, de hond, ja. ah, Nou, helemaal te gek. 0800-1121. Wij zijn er nog tot vijf uur. En weet u nog, deze blonde vrouw met die pukkel op haar mond... zo'n moedervlek had ze op haar bovenlip, geloof ik. Lindsay de Pool. Uh, een beetje de Jennifer Eubank van uh, de 70-jaren. One for you, one for me. Behind the smile was saccharine. I'm a go-between. to two but nothing more or less will do just me and you honey sweet and harmony will melt away the bitter memory it's gonna be Paul, nummer 1 in het huid, een zeventige jaren. De zweep ging erover, hoort nu nog in de uitro, Maar uh, dat deed ze heel lief. En dat uh, bracht haar grote successen. Marleen, goedemorgen. Hi, Wimpy. Hi, zo, dat is gezellig. Marleen. <laughs> Je doet toch iets op denken aan Johan Dusburg, Ook zo sympathiek. Uh meneer. Hij noemde me een gegeven Pippi Langkous. Toen heb ik hem het dokter alwetend genoemd, uit Grim. <laughs> maar het over het gapen. Oh ja, oké. Okay. <behavior> <Ja. scullè> uh, nou, dat, ik heb het ooit eens vernomen, oh, jaren, jaren, jaren geleden. Mm -hmm? Nee, niet de zo'n perk, dat is flauw. Maar uh, om extra zuurstof aan de spieren toe te voegen. Oh. Ja. En... Uh, ook, maar dat, is, dat komt erna, dat is een aanhangseltje. Uh, als je gaapt als een ander net heeft gegaapt, ja. ja. dan uh, ben je een empathisch iemand. Een empathische, oh! Ja, ja, dan heb je empathische gevoelens. Dat is een mooie gedachte. Ja, ja dat vond ik ook wel. Dus ik ga ook lustig op los als iemand... Uh, ja, en iedereen gaat met jou mee en dan denk je, wat ben ik toch lekker empathisch. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja. Maar dat was dus voor excessuurstof. En ja, uh, ja dus, dat, dat, kan, dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Maar dan zou je ook zeggen dat als je veel sport... Uh, na het sporten zou je dan ook gaan gapen, toch? Ja, wie weet. ja. Ja, ja daar heb ik nooit zo op. Nee, nee. Ik, ga er, ik zit altijd na te denken, krijg ik van die leuke antwoorden. dan ga ik meteen zitten nadenken en denk, oh ja, wacht, ik, ja, ik zit ja, ook ja. nog live op de radio. Ik moet ook nog wat zeggen. Ja. <laughs> ik ben meer ook een denker ja, ik, ik, ik heb eigenlijk ja, een rare vraag eigenlijk. Heb ik, kan dat nog eventjes? Ja, kan nog. We hebben nog één minuut voor het nieuws. Oh ja, nou ja. Anders gaan we gewoon na het nieuws verder. Kom maar ah, op. Nou ja, niemand hoeft daar een antwoord op te geven. Want ik vind het wel zo'n rare vraag. Ik ben ongelovig als de neten. Ja, misschien zijn neten wel gelovig. dat weet ik dus niet. Nee. Maar, uh, maar wat dat, is de vraag? Ja, ja, <laughs> ja de kruisiging van uh, Jezus. Ja. Nou, ik zie het als een mythe, doet er verder niet toe. Ja. En dat vastnagelen. Maar dat, dat scheurt toch, die handen. Of, of ben ik nou helemaal kieruwiet? Oh. Hoe doen ze dat? Hoe hebben ze dat uh, netjes nou, gedaan? ik was er niet bij, dus hoe ze dat... Nee, um, ik, uh, uh, het is dan weer een aparte vraagvlak voor het nieuws. Ja, ik, Je ik, zei, ja, ik heb een vraag, het is een rare vraag en ik, ik hoef er geen het, antwoord op. Ja, de, ja, ik wilde het al in het begin doen. En toen kwam Jan en toen ja. wilde ik ook opbellen, want ik, ja. uh, ik heb in de verpleging gewerkt. Ja. Dus ook dit uit de te maken? Ja. gehad. Maar ik kom. val je wel in de reden, maar je hoort het al aan de muziek. We zitten ja, vlak ik voor het nieuws. Ik, het, ik, kom, ik kom na het nieuws nog even bij je. Altijd alles afronden. Tot zometeen.